En verder is afgesproken dat telefoongesprekken van advocaten en cliënten in gevangenissen ook strikt privé kunnen worden gevoerd. Behalve in Groningen geldt nu ook in Friesland een vaarverbod. Friesland wil zo voorkomen dat schepen met hun golfslag dijken beschadigen. Die zijn op dit moment kwetsbaar omdat ze vol zitten met water. In het noorden van het land staat een noordwester storm. Daardoor dreigt onder meer een oefenterrein van defensie bij het Lauwersmeer onder te stromen... Het waterschap Noordere Zeilvest heeft over een lengte van 150 meter zandzakken geplaatst. Wij doen dat omdat er in dat defensieterrein allerlei kostbare apparatuur in de grond zit ja, die wij natuurlijk niet willen kapotmaken. Bij Leek zijn 50 militairen van de Koninklijke Landmacht aangekomen. Als het nodig is worden die ingezet in de Tolberter Pettenpolder. Het water dreigt daarover een dijk te stromen. De veiligheidsregio verwacht dat het goed zal aflopen... maar het hoogste punt wordt pas om 1 uur vannacht bereikt. Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer bij voetbalclub Heerenveen.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 De temperatuur ligt rond een graad of 8. Vanavond en vannacht buien, maar dan gaat het wel iets minder hard waaien. Morgen overdag wordt het een stuk rustiger. Minder buien, geregeld zon, wordt opnieuw een graad of 8. adb Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Roedervarensveen en Hoogmade, 5 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os bij Knoop in Valburg, 4 kilometer. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met dit half uur een gezin waarin de gevolgen door het intrekken van een bijstadsuitkering duidelijk zichtbaar zijn. Dochter Chantal is door haar baantje in de horeca nu opeens kostwinner geworden. En straks gaat Jacques Rosendaal van de SGP-jongeren in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jacques, goedemiddag. Goedemiddag. Waarover wil jij het hebben? De Volkskrant die kopte vandaag. TU Delft maakt uh, studie minder zwaar omdat studenten te, uh, te traag zijn. Hmm. Nou, dat vind ik uh, wat verpand dat je dan de studie minder zwaar maakt. Dus je gaat aan de kwaliteit tornen om mensen sneller te laten afstuderen. Volgens mij zijn er andere mogelijkheden. Daar, zijn, daar valt een appeltje over te schillen. Dat straks, maar eerst de familie van Vuren en het kwijtraken van een bijstandsuitkering.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 vandaag aandacht voor de familie van Vuren uit Hendrik-Ido-Ambacht. Moeder Diana leeft van een bijstandsuitkering, maar omdat dochter Chantel een inkomen heeft door haar werk in de horeca, dreigt haar moeder nu de uitkering kwijt te raken. Dochter Chantel is straks dus kostwinner voor haar moeder en haar zus Natalia. Vlaggever Maarten Hag volgt dit gezin in 2012. Gaat hoor. De familie van Vuren zit aan de koffie in hun bescheiden flatje in Hendrik-Ido-Ambacht. Naast moeder Diana bestaat het gezin uit. Uh, mijn dochters, uh, ik zit tegenover Chantelle. Hoi. <laughs> en zij is een van de tweeling. Uh, aan de andere kant zit Natalia. Ze zijn, alle, uh, ja, ze zijn 23. En u zelf? Ik ben uh, 29. <laughs> ik ben 50. Het gezin leeft van de bijstandsuitkering van moeder Diana. Kunt u er een beetje van rondkomen? Ja, dat is het te doen. Ja. Ik ben iemand die niet om spullen geeft. We hebben ook nooit moeite gehad toen ze klein waren. Ze zeggen nu, ik zag er niet uit, maar oké. Okay. <lacht> ze hebben eigenlijk altijd kleding gekregen. Ja. Als ik hier rondkijk in de kamer... Uh, is het ook allemaal ja, sterk verouderd mobilair. Allemaal krijgertjes, Hoogt ja. Of heeft nooit uh, iets voor hoeven betalen? Nee, nee, nee, nee, nee hoor. Iedereen van meer zijn oude zoi zo. De van Vurens zijn geen klagers. Zo wordt me al snel duidelijk. Hoewel ze het niet breed hebben... Maar waarom zit moeder Diana eigenlijk in de bijstand? Um, ik ik uh, werkte toen mijn uh, kinderen geboren werden. En een daarvan is, uh, is geboren met een handicap. Dat is Natalia? Ja, dat is Natalia. Zij uh, heeft maar één arm en uh, er waren een heleboel problemen met haar uh, gezicht. Uh, dat was eigenlijk helemaal open. Daaraan moest zij heel veel worden geopereerd. Zij moest ook naar, eigenlijk elke dag naar een ziekenhuis. Dus dat is een beetje moeilijk te combineren met werk. Dus ik heb helaas uh, ontslag moeten nemen... Ja, en toen ik dus uh, dacht van nou, nu worden de, de ziekenhuisbezoeken een beetje minder. Ik ga weer aan het werk. Toen kreeg ik een herseninfarct. Ja, dat verwacht je al helemaal niet. Uh, dat je op uh, 39-jarige leeftijd een herseninfarct krijgt. Dat, uh... En toen ben ik echt jaren uit een relatie geweest. Moeder en dochters delen een gezamenlijke liefde... die voor de muziek van jaren 90 icoon Bon Jovi... En dat komt goed uit, want door haar herseninfarct heeft moeder Diana grote moeite met het onthouden van nieuwe dingen. Mijn belangrijkste handicap is dat ik mijn geheugen uh, kwijt ben. Dus mijn lange termijn geheugen is hartstikke goed. Ik weet alles van de jaren 70, 80, 90. <laughs> Alle liedjes van toen Echt? kunt u nog uit oh, uw hoofd. Dat kan ik al... <laughs> het is dat ik niet kan zingen. Maar... <laughs> so far, so good. De dames kunnen er allemaal nog om lachen. Maar nu op de drempel van het jaar 2012 hangen er opnieuw donkere wolken boven het gezin. Het is zo dat de bijstandsregels uh, gaan uh, verscherpt worden. En het idee is dat kinderen uh, die meerderjarig zijn en die thuis wonen... en die dus werken, zoals Chantel, dat hun inkomen wordt afgetrokken van de bijstand. Nou is de bijstand niet zo erg hoog, dus je zit al gauw dat je dus helemaal niets meer krijgt. Even de cijfertjes, wat, wat krijgt u aan bijstand? Volgens mij iets van 680... Euro. En Chantel, wat verdien jij? Ja, dat ligt er eigenlijk aan hoeveel ik werk per maand. Maar ze ja, zegt dat er verschil tussen de 600 en 900 euro per maand. Het gezin dreigt dus de bijstandsuitkering kwijt te raken... door de nieuwe regels die gelden sinds dit jaar. Doel van de nieuwe regels is om luie gezinsleden te dwingen om aan het werk te gaan. De overheid hoopt zo op een schuldgevoel bij ouders zoals Diana. Nou, dat schuldgevoel, dat is er wel. Hoe, hoe voelt u zich daarbij? Het, het idee dat uw dochter financieel verantwoordelijk wordt voor uw gezin? Nou, dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Dat houdt dus in dat zij niet kan sparen voor een autootje... waarmee ze wat makkelijker ja, ander werk zou kunnen zoeken of vinden... om haar eigen leven op te gaan bouwen. Je kunt veel zeggen van moeder Diana. Lui is ze beslist niet. Ze wil juist heel graag aan het werk. Maar door de gevolgen van haar herseninfarct is dat niet gemakkelijk. Ik ben al drie jaar op zoek naar, uh, naar werk. Ik heb stage. U wilt wel werken? Oh ja, heel graag. Ik wil ja. absoluut uit de bijstand. Ik heb alleen nu een arbeidsbeperking. En uh, bazen, uh, werkgevers zitten niet direct op mij te wachten met een, uh, om, om in mij wat extra te investeren. Want hoe hard doet u uw best? Ik, uh, ik heb vijf werkervaringsplaatsen gedaan. Waren, het merendeel waren gewoon stages. Er uh, was ook geen uitzicht op vaste baan. Daarna is het inderdaad gewoon klaar. Vond de re... perspectief dus? Ja. En uh, ik moet zeggen, ik ben heel blij met de kans uh, die ik nu krijg uh, om weer werkervaring op te doen. En ik, ik, ik hoop gewoon dat er eens een keer een werkgever komt die mij een kans geeft. Ja. Ondanks haar handicap doet moeder Diana dus haar uiterste best om aan het werk te komen. En ook dochter Natalia is allesbehalve een profiteur. Ze is geboren met een ernstige handicap. Ze mist daardoor haar linkerarm, heeft voortdurend hoofdpijn en is snel moe. Ze krijgt daarom een uitkering. Toch is ook zij zeer gemotiveerd om te gaan werken. En, en denk jij dat, uh, dat Marjan verder al wat gevonden heeft eigenlijk voor je? Nou, ik heb daar verder nog niks over gehoord, dus vandaar... Vandaag heeft ze een reïntegratiegesprek. Ergens in het centrum van Hendrik ido -Ambacht. En moeder Diana is mee. En heb je al wel eens gewerkt? Nee, nog niet. Alleen uh, op het moment vrijwilligerswerk. Wel een opleiding op zak? Wel een opleiding, ja. Ik heb anderhalf jaar een opleiding in Wijkazee gedaan... voor Secretario-medewerkers. Uh, dat is het probleem niet... Nee, dat is zeker een probleem niet. Het uh, vinden van zulk werk voor mij wel. Werkgevers nemen toch minder snel iemand met een beperking aan. Iedereen aan het werk, maar het moet er wel een baan zijn. Want dat ook... is motto van de regering, hè? Ja, juist. ja. En wij roepen dan, nou, kom maar op met die banen dan. Ja, klopt. Ik ja. wil heel graag aan de slag. Ik ben nu al bijna drie jaar bezig. En uh, ja, dat vind ik best wel jammer dat dat uh, zo lang duurt. Geen en intussen ik... zegt de overheid nu wel, uh, ja... Uh... Niet werken? Ja. Nou ja, er werkt wel iemand bij jullie, dan maar de uitkering ja. af. Dan maar de uitkering af, waardoor je uh, iemand van 23 uh, de kans op uh, een eigen leven ontneemt. Okay. Okay. Hoe het met werk zit en je... zo? Hoe het met werk zit, nou weinig hè, dus... Weinig. Ja, precies. Uh... Dan arriveert de reïntegratiecoach, Marjan. Terwijl zij in gesprek gaat met Natalia, praat ik thuis door met haar zus Chantelle. Jij bent de werkende vrouw hier in huis hè? Ja, eigenlijk met 23 wel. jaar. Ja, klopt. Waar, waar werk je eigenlijk? Uh, ik werk hier in de buurt in een horecabedrijf. Achter de bar? Ja, achter de bar. Biertjes stappen. Ja, zoiets of feesten doen we ook wel eens. Dus uh, dat is ook wel leuk. Waar, waar werk je voor? Spaar je ergens voor? Nou, eigenlijk werk ik gewoon om, uh, om het huishoudgeld te betalen... en uh, proberen nog wat geld over te houden inderdaad voor als ik iets nodig heb. Mijn fiets is nou ook weer kapot, dus die moet ook weer naar de fietsen maken. En ja, dat kost natuurlijk ook weer geld. Dus het is eigenlijk nu al zo dat jouw geld nodig is hier in huis? Ja, eigenlijk wel. En ja ik wil natuurlijk af en toe ook nog wel eens iets leuks doen. Dus dan uh, probeer ik dat te sparen. Maar hoeveel hou je nu per maand over voor jezelf? Nu uh, heb ik misschien 300 euro nog. Maar door de nieuwe bijstandsregels moet Chantelle vanaf dit jaar al haar loon inleveren voor het gezin. Zij wordt dan kostwinner. Ja, zo hou ik helemaal niks over. En dan kan ik ook niet sparen voor op mezelf te gaan of om iets te doen. Ik moet mijn moeder gaan onderhouden. Als mijn moeder nieuwe dingen nodig heeft, moet ze aan mij... Ja, dus en zo je zus? Dan... Ja, Emers is ook. Het is soort van ongedraaide wereld, eigenlijk als je als kind om zakgeld vraagt of zo, nou moet ik mijn moeder zakgeld gaan geven of zoiets. Eigenlijk zou deze situatie nu al vanaf januari ingaan. Maar bestaande gevallen, zoals de familie van Vuren, krijgen nog een halfjaartje respijt. Om ervoor te zorgen dat haar moeder de uitkering niet verliest, is Chantelle nu van plan om uit huis te gaan. Ja, dan zou nou, het zou voor ons allemaal beter zijn, ja, want dan krijgt mijn moeder gewoon haar bijstand. Dan word jij niet meer gezien als deel van dit gezin. Nee, precies. Dan zit het gewoon apart. En is dat zo makkelijk als je het nu zegt? Uh, nee, ik dacht wel dat het wat makkelijker was om een huis te vinden eigenlijk. Maar we zijn nu al... Uh... Want je bent afhankelijk van sociale huur, denk ik? Ja, dat ook. En, uh, ja, dus dan kom je op een wachtlijst. Nou, we hebben geprobeerd antikraak, maar dat ook nog niet zo makkelijk. Je hebt toch uh, minimaal wat je moet verdienen. en dus, ja, Ik kom daar sowieso niet aan. Dus dan ben ik toch weer afhankelijk van vriendinnen. Dat is goed, ja. Je hebt nu een half jaar de tijd, tot 1 juli. Ja. Denk je dat als het je lukt om voor die tijd een eigen huisje te vinden? Ik hoop het wel, maar ik zit... Eigenlijk nogal te stress erover. Kijk, ik denk nu een half jaar, maar ja, het half jaar is zo voorbij. Dan komen moeder Diana en zus Natalia thuis van het reintegratiegesprek. Met slecht nieuws. Ja, Het is jammer dat ze na derde jaar ermee ophouden. Helaas, ze mogen ze niet meer gaan coachen en ondersteunen en zo. Oh, is dat zo? Ja, blijkbaar. Wat dan als dat niet doorgaat? Dan heb ik niks meer. Dan heeft ze niks meer. Dan moet ik het alleen gaan doen. Lijkt erop dat jij toch de enige blijft met een inkomen hier. Ja, dat uh, ziet er voorlopig al zo'n uit. Dus, uh, willen jullie er nog een koekje bij? Bij een kopje thee blikken we vooruit wat het komende jaar gaat brengen. Nee, wordt het een, uh, een mooi jaar voor de familie van Vuren? Nou, het wordt wel een jaar waarin uh, mijn ene dochter Chantel uh, het huis uitgaat. Dat, uh, dat vind ik voor haar heel erg vervelend. Dat vind ik heel, uh, heel triest. Het zou juist leuk moeten zijn toch, om het huis uit te gaan. Dat je op jezelf je eigen huisje hebt, veel meer zelfstandig. Maar nu is het zo gedwongen. Dus dat geeft een heel ander... Het is niet meer leuk om te gaan zoeken ofzo, want het is alleen van ik moet, ik moet, ik moet. En het is niet leuk voor een moeder om haar kind uh, op die manier het huis uit te moeten bijna schoppen. Ja. En dat, uh, we hebben geen slechte band, dus dan is dat, ja, moeilijk. En ik hoop, misschien heb ik wel een baan voor 1 juli, hoef je helemaal niet weg. Ja, dat kan ook nog. Dat zou ook kunnen. Wie weet. Als ik daar niet meer van uitga, uh, dan word ik ook depressief en dat wil ik ook niet. Dus het wordt op zich best wel een mooi jaar. Hoop doet leven. Ja, ja nou ja. Als je geen hoop meer hebt, dan, dan, dan ken je het gelijk van de flat afspringen natuurlijk. I just want to live Het wordt dus een spannend jaar voor de familie van Vuren. Als er ontwikkelingen zijn, hoort u dat in Dit is de Dag. Het was het derde en laatste deel van de serie Nulmeting. De verhalen zijn terug te luisteren via onze website www.ditsistedag.nu. Het is uh, kwart over drie. En er is nieuws. Steve McLaren is de nieuwe trainer van FC Twente. De voormalige bondscoach van Engeland tekent een contract voor 2,5 jaar in Enschede. McLaren volgt de ontslagen co Adriaans op... Twente en McLaren waren al een paar dagen met elkaar in gesprek... en kwamen vandaag definitief tot een akkoord. De Engelsman keert terug bij de club die hij in 2010 verliet... na het behalen van de landstitel. Zometeen schilt Jacques Rosendaal een appeltje... over het verlagen van de eisen van de studies in Delft. U luistert naar Dit is de Dag met Elsbeth Gruttekke.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 Voor je zijn, in je grote gemis, dat zie je zo. Iets dat ik doen kan, wat je helpt in de pijn. Wat iets voor je betekent, zou ik graag voor je zijn. Kan ik iets voor je zijn, maar soort arm om je heen, zodat het iets minder schijnt, ben je niet zo alleen. Kan ik iets voor je doen van de dijk? Wie nee, schildert vandaag ons appeltje. Jacques Roosendaal van de SGP Jongeren. Jacques, wanneer ben jij afgestudeerd? Uh, vier, vijf jaar geleden. Oké, okay. en je wilt gaan hebben over studeren in Delft. Wat is er met studeren in Delft aan de hand? Uh, TU Delft heeft bekendgemaakt dat de studiebelasting ontlaag gaat... omdat studenten te lang over hun studie doen... En dat ze uh, de studie ook ja, wat mij betreft kwalitatief uh, minder sterk gaan maken. Want je mag onvoldoendes gaan compenseren met hogere cijfers. Terwijl dat voorheen niet kon. Ja. En dat raakt dus één op één de kwaliteit van die opleiding. Nou, Dat, dat is uh, natuurlijk heel vervelend voor sowieso studerende studenten. Maar ook voor anderen die bewust kiezen voor uh, TU Delft. Het raakt ook uh, vervolgens de arbeidsmarkt en je concurrentiepositie. Omdat je gewoon minder onderscheidend bent als je minder kwaliteit levert. Mm -hmm. uh, en... Het lijkt er ook een beetje op alsof het een soort verkapte bezuiniging is. En ja, wees dan helder, zeg dat dan. Ja, goed. Nou, we gaan, uh, daarover... jij gaat daarover praten met Paul Rulman. Goedemiddag, meneer Rulman. Goedemiddag. U bent uh, lid van het college van bestuur van de TU Delft. Uh, ja, Jacques ja. heeft een paar vragen voor u. Ja, ja de, de, wat ik uh, me eigenlijk afvroeg, de, de kern is. Uh, gaat de kwaliteit van de opleidingen naar beneden? Want het lijkt er wel op, zeker als het gaat om die maatregel, dat. Uh, de de, de de zeg maar de, de cijfers kunnen worden gecompenseerd doordat je een onvoldoende compenseert met een uh, hoog cijfer. Eén. Zal ik even antwoorden? Ja, graag. Uh, ja, in, de, in de eerste plaats, kwaliteit is onomstreden hier. Uh, als er één ding is waar wij voor staan, is het voor kwaliteit. En dat verbindt studenten en docenten. En, en het feit dat studenten dus nu aan de bel trekken, is eigenlijk een heel goed signaal. Want dat betekent dat ze net zo gevoelig zijn voor kwaliteit als de docenten of de universiteit als geheel. Uh, de veranderingen die we, uh, uh, die we willen inzetten voor het onderwijs betekenen betekent geen verlaging van de kwaliteit. Maar wat we wel gaan doen... je ziet in Delft dat de studies gemiddeld 7,2 jaar duren. Gemiddeld, hè? dat betekent dat de studies moeilijk zijn, dat studenten er lang over doen en dat ze daarnaast ook vaak bestuursfuncties doen of een nu-nabouwen of al dat soort dingen. En uh, wat wij hebben gezegd, die studies zijn in de loop der jaren langzamerhand steeds voller geworden. De student doet er zeven jaar over, de docent denkt ze, ze doen er toch zeven jaar over, dus ik gooi er nog maar een boekje bovenop, want... Uh, dat vinden ze interessant en ik ook. En de werkgever heeft er zelf vaak ook zeven of acht jaar over gedaan. En ziet dat graag terug in de hm. afgestudeerde. Ja, maar, maar even, even maar als ik, sorry dat ik u onderbreek. Even ja. scherp nog naar dat punt van die kwaliteit hoor. Als ja. je zegt dat je lagere cijfers mag compenseren met hogere cijfers. waarin dat voorheen ja. niet mag. is het toch gewoon de kwaliteit die geraakt wordt? Nee, nee. Nee, even heel praktisch. Waar het om gaat is dat we studies... dat we de, het programma meer in modules opbouwen. Dus je zit in een module, een grotere blokken... en in die blokken heb je een combinatie van vakken... of meer het, een langer durende periode hetzelfde vak. Wat je dan doet is dat je tussen tentamens houdt. Als je nou bij die tussen tentamens een onvoldoende hebt... kun je die compenseren met iets anders. En dat is precies hetzelfde als je nu zou gaan studeren... en je, hebt een, je doet een tentamen... En daarin heb je tien vragen. En in die tien vragen heb je de twee of drie fout, dan kun je dat ook compenseren met de zeven die je goed hebt. Dat is precies hetzelfde. Ja, maar wat ik vanuit studenten ook begreep is dat een aantal jaar geleden is ingevoerd dat een vijf en half bijvoorbeeld niet meer als voldoende werd gerekend. En nu geven jullie het signaal van ja, je kan een, uh, met een hoger cijfer een lager cijfer compenseren. Nee, daar, dus daar hebben studenten niet tegen. goed geluisterd. Nee, daar hebben studenten niet goed geluisterd. En zijn ze dus, zal maar zeggen, ongerust geworden voordat het nodig is. Het gaat hier om tussentoetsen op de, okay. weg naar een eindtoetsen. Ja, dat zijn de cijfers ja. waar het dan, uh, Jacques, waar jij een punt mee had, uh, de, de, de hoeveelheid aangeboden leerstof dan? Ja, dat, want dat is natuurlijk het tweede punt. Kijk, hoe dan ook, als je de hoeveelheid leerstof vermindert... krijg je als student minder bagage mee. En dat kan je dus ook minder meebrengen op de arbeidsmarkt. Dus is, raakt dat uiteindelijk ook weer de kwaliteit en de waarde van je diploma. Want eh, hoe dan ook, als je hem verkort... dat betekent minder les en minder kwaliteit. Nou kijk, je kunt... Als, als je die redenering volgt, kun je er ook tien jaar over doen of twaalf jaar. Ergens zeg je met elkaar, we hebben een vijfjarig programma. Dat programma moet zodanig in elkaar zitten... dat je het in vijf jaar flink studeren ook kunt afronden. Hmm. En dat is de bedoeling van deze uh, inzet. Van maar de, maar, maar, dan heeft, maar dan heeft u het dan in het verleden uit de hand laten lopen, meneer Romer? Dat zou je kunnen zeggen. Langzamerhand, studies zijn moeilijk. Studenten nemen er de tijd voor. Dan zegt de docent, nou ja, je neemt er de tijd voor. Ik vind het ook belangrijk, we doen er nog wat bovenop. Want het is echt... Als je een goede ingenieur wil zijn, dan hoort dit er ook nog bij. En dan hoort dit er ook nog bij. En zo bouw je met elkaar eigenlijk een gebouw op wat langer duurt dan die vijf jaar. Maar het is ook, studenten kiezen daarvoor, die weten aan de voorkant dat ze misschien uitlopen hebben. Die kiezen er zelf voor of ze iets erbij doen of niet. En zeker nu met de veranderingen dat de masterfase, een sociaal leenstelsel wordt ingevoerd, raakt dat uiteindelijk niet direct de universiteit. Sterker nog, jullie staan volgens mij bekend om de kwaliteit en dat heeft mede te maken met dat studenten uh, veel tijd in de studie stoppen, maar ook het combineren met andere zaken. Ik zou zeggen, dat is een compliment waar, dat is ook een beetje eigen verantwoordelijkheid van de student. Ja, dat moet hij ook vooral blijven doen. Dus ik vind het niet erg dat de student allemaal dingen erbij doet. Wat ik belangrijk vind is dat het programma dat wij aanbieden... dat, dat, dat je dat in vijf jaar kunt doen. Als die student dan nog twee jaar bovenop doet door allerlei andere dingen... of drie jaar, dan moet hij zelf weten. Maar de student klaagt op zich niet over de, de, de, de kwaliteit of, of de hoeveelheid. Die, die, die kiest daar zelfs uh, voor en die weet dat dat een plusje is. Dus uh, ja... Mijn punt blijft ja, toch dan, die, ja. als je gaat snijden in een opleiding en ook gaat zeggen je kan cijfers combineren of, uh, compenseren, dan uh, raakt dat uiteindelijk toch de waarde van je diploma. En moet je dat willen in een uh, situatie dat uh, de concurrentiekracht van je uh, studenten belangrijker wordt bij een economische crisis? Ja, ik zeg nog eens, de kwaliteit is niet in het geding. Bij kwaliteit gaat het om... Wat heb je nodig om een goede ingenieur te zijn? Waar wij het over hebben is nu kwantiteit. Doe je soms niet te veel? Doe je niet uh, extra erbij wat niet noodzakelijk is om een goede ingenieur te worden? Daar kijken we naar hm. zodat je een goed afgewogen studielast krijgt. Maar heeft u dan de afgelopen jaren te goed opgeleide mensen afgeleverd aan de arbeidsmarkt? Nou, ik vind dat ze net zo goed zijn als de, de studenten die er straks afkomen. Maar ze hebben soms dingen gedaan waarvan je zegt, ja, dat is wel leuk, maar niet essentieel voor het ingenieursberoep. Ja, en waarom komt u dan nu met deze ingreep? Omdat je ziet dat in toenemende mate het maatschappelijk niet meer geaccepteerd wordt dat je zo lang over je studie doet. Maar we hebben, is dat we de enige. En bezoek... mag even. Sorry. We hebben een schrevend behoefte aan ingenieurs in Nederland. En je ziet dat er te weinig afkomen, omdat ze er te lang over doen. Of dat er voor een aantal, zeg maar, doordat het zo lang duurt, de succeskans vermindert. En dan denk ik, nou, dan moeten wij nog eens goed naar onze programma's kijken. Maar dit, dit vind ik ook nog wel een punt: wat belangrijk is om het scherp te formuleren. Is het een eigen keuze van de universiteit, of is het vooral ook ingegeven vanuit druk van het ministerie? Dat gezegd wordt, ja, ja. ja studenten uh, doen het er lang over. Mogelijk kost dat al als staat te veel. En ga daarom maar maatregelen nemen om studenten te prikkelen... nog korter over het studie te doen. Nee, kan ik heel duidelijk over zijn. Wij hebben dit programma opgebouwd voordat de langstudeerdersregeling kwam. Die is daar nog eens overheen gekomen. Uh, en ik moet zeggen, dat geeft natuurlijk wel een extra prikkel... omdat je straks een situatie hebt waarin iemand... wij willen graag dat mensen technische studies gaan doen... maar als je dus in Delft gaat studeren, moet je er rekening mee houden... dat de kans dat je een boete moet betalen eigenlijk uh, 100% is. Dus, nou, dus het die is die wel doen. ingegeven door uitdruk van ministerie? Nee, niet. Ik zeg, het is ingegeven door onze eigen... Uh, vaststelling en wat de langstudeerdersregeling doet, die gooit dan nog eens een schepje bovenop, dus het is een katalysator voor het geheel. Oké, okay, Jacques, ben je enigszins overtuigd door meneer Rulman? Het nou, is wel enigszins verhelderd, maar het blijft toch mijn punt van ja, als studenten ervoor kiezen en zeker met zometeen het sociaal leenstelsel voor de masterfase, dan heb je een eigen verantwoordelijkheid erin en die kiezen ervoor om wat langer over de studie te doen, maar ook een onderscheidend profiel te hebben zometeen op de arbeidsmarkt. Goed, Daar dat dat de mogen gesneden. ze Oké. Oké. Okay. Okay. Nou, dat is helder. Dank u wel, meneer Rulman, lid van het college van bestuur van de TU Delft. TU Delft en hartelijk dank aan Jacques Roosendaal... voor het okay. schillen van dit appeltje. Ja, graag gedaan. Na het nieuws van half vier, de villa... met Tesselblok en Ger Jochems. Ger, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Wij praten met Ewald Breunesse van Shell. En bij dat olieconcern gaat hij over de alternatieven voor olie. Want die raakt op, zoals we weten. En de toevoer van wat er nog is... wordt bedreigd door politieke instabiliteit. Denk aan het conflict met Iran, wat behoorlijk uit de hand kan lopen natuurlijk. Marcel heeft het vuur onder de investeringen wind- en zonne-energie omlaag gedraaid, levert veel te weinig op, vinden ze. Maar van welke energiebron moeten we het dan straks hebben? Nou, daar gaat het onder andere over. Maar nu is het nieuws met Raymond Serry. Radio 1, het nos journaal. In Dordrecht heeft het hoogwater de rand van de kades bereikt en op sommige plaatsen stroomt het tral overheen. De gemeente heeft zandzakken beschikbaar gesteld en ook in andere steden in Zuid-Holland dreigen waterproblemen te krijgen. Ook op verschillende plaatsen is dek extra dijkbewaking ingesteld in Noord-Holland, Friesland en Groningen blijft het de komende uren nog stormen en regenen, maar daarna wordt het weer beter.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 Het OM vraagt om de maximale straf dood door ophanging... en ook tegen twee zoons van Mubarak... en de voormalige minister van binnenlandse Zaken is de doodstraf geëist. De oud-president werd in februari vorig jaar afgezet na een bloedige opstand... waarbij 850 demonstranten om het leven kwamen. En Steve McLaren wordt definitief de nieuwe trainer van Twente. Hij volgt de ontslagen Co-Adriaanse op. McLaren gaat voor 2,5 jaar aan de slag met de ploeg... die hij in 2010 alle keer naar het landskampioenschap leidde. En dat waren de hoofdpunten. ANB verkeersinformatie Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 3 kilometer. A20 Gouda richting Rotterdam, bij Rotterdam Centrum 3. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook rijstrook dicht. En de A50 Arnhem richting Os, voor knooppunt Ewijk 5. Door wegwerkzaamheden is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u en wij zijn Ger en ik. Tot half vijf op deze zender Radio 1. Met straks veel economische actualiteit en messcherpe analyses... in ons panel klinkende munt. En we hebben een reactie uit Cairo op het nieuws... dat de openbaar aanklager in het proces... tegen oud-president Mubarak van Egypte de doodstraf heeft geëist... En hoe lang kunt u nog doorgaan met tanken voordat de olie op is en de planeet vergaan? Ewald Branesse van Shell zit hier zo meteen aan tafel met het antwoord. Voor al uw vragen en opmerkingen ga naar onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Budapest is gisteren. De Hongaren zijn woedend en dat zijn ze niet gauw. Maar nu wel, want premier Orbán dreigt van Hongarije een dictatuur te maken. Hij holt het democratische systeem uit, tast onafhankelijkheid rechtspraak aan en nog zo meer. Guy Verhofstadt, hij is de liberale Europese leider, vindt het genoeg en wil maatregelen van Europa. Meneer Verhofstadt, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u nou het ergste wat uh, premier Orbán van Hongarije wil met zijn land? Wel, hij, hij denkt eigenlijk zijn meerderheid die hij heeft in het parlement, die een tweederde meerderheid is, te gebruiken om een soort van ja, uh, regime tot stand te brengen dat, uh, dat sommigen zeker zullen betitelen als een autoritair regime, mm -hmm. met, uh, met een, een, een kieswetgeving die op maat van één partij gemaakt is, uh, met een beperking van de journalistieke vrijheid, met een beperking van de macht van het uh, grondwettelijk hof, uh, met een beperking... Met een, ja, een beperking van de, van de mogelijkheid om, om religieuze gemeenschappen op te richten. En zo meer. Ik zou zo een tijdje kunnen doorgaan. En dat is ja. geen nieuw feit. Dat, dat dateert al sinds het begin van het jaar. Maar het is nu in een stroomversnelling gekomen, heel duidelijk. En u vindt niet dat het bij elkaar opgeteld uh, spels een dictatuur ik wil dat woord niet gebruiken. Trouwens, uh, wat wij vragen is dat wij artikel 7 van het, uh, het, het verdrag zouden in werking stellen. Dat uh, maakt het mogelijk dat de een derde van de lidstaten, of de Europese Commissie, of het Europees Parlement uh, verklaart dat, uh, Hongarije, dat in Hongarije het gevaar dreigt dat de Europese waarden niet worden toegepast. En die zijn opgestomd in artikel 2 van het verdrag. En wat we dus vragen is dat dat artikel 7 zou worden toegepast en dat er aanbevelingen vertrekken in de richting van Hongarije om hun, uh, hun bepalingen aan te passen. Dat, dat klinkt weer heel Europees. Dan je vraagt om maatregelen. Uh, je hebt niet eigenlijk mm. veel meer instrumenten dan een aanbeveling doen om er nog eens over na te denken. Nee, nee, nee toch niet. Nee. Dat is, uh, de, er is ook een tweede fase voorzien in het verdrag. Artikel 7, de tweede paragraaf van het verdrag, en die laat toe om sancties te treffen. Sancties die kunnen we gaan in de richting zelfs van het, uh, het, uh, het definitief ontzeggen van stemrecht mm -hmm. uh, aan uh, Hongarije. Uh, wat ja, er eigenlijk op neerkomt dat ze uit de club uh, worden uh, gezet. Gewoon, als het zo mag u bedoelt Europa. uit de club gezet dat zij uit de. ze zitten niet in de muntunie, maar uit de Europese Unie worden gezet? Dat zij dus met andere woorden geen stemrecht meer hebben in de Europese Unie. Wat eigenlijk bijna op hetzelfde neerkomt, uh, mm -hmm. natuurlijk, als je geen stemrecht meer hebt. Daar heb je niks uh, te de zeggen. De ben je eigenlijk geen lid meer. Ja, Denkt u, Bent u bang, laat ik het zo zeggen, dat het zover zou kunnen komen? Ik van eigenlijk hoe meneer Orbán reageert. Uh, bij het begin van het jaar heeft hij een, een, een wet afgekondigd op de media. Die was duidelijk strijdig met een aantal fundamentele bepalingen van het Europese verdrag. Hij heeft die toen aangepast onder druk van het Europese parlement en onder druk van de Europese commissie. Mm -hmm. En mijn verwachting is dat als wij nu in de loop van januari, februari die procedure opstarten onder artikel 7 van het verdrag, dat hij wellicht dat uh, opnieuw gaat doen. En doet hij dat niet, ja, dan uh, zitten we op ramkoers uh, tussen de Europese Unie enerzijds en Hongarije anderzijds. Als je een beetje je oor te luisteren legt, dan is het nog maar de vraag of hij zijn oren zal laten hangen daarnaar. Uh, de, de Hongaarse mensen zijn voornamelijk bezig met zelf een beetje overleven in een economische crisis. En een bekende Hongaarse filosoof, een Hongaarse opiniemaker, Kaspar Tamás, heeft gezegd: het Westen heeft gelijk in wat ze zeggen over die nieuwe grondwet. Maar ingrijpen is meer dan ongewenst. Iedereen zal het idee. Hebben, dat ze ons dan ook meteen een bepaald economisch beleid op willen dringen... dat er vanuit Brussel allerlei regels komen. Gaat Afrechts werken? Ja, maar kijk, dus het beste wat er kan gebeuren... is dat natuurlijk in Hongarije zelf uh, de, uh, de veranderingen worden doorgevoerd. Er waren honderdduizend mensen op straat enkele dagen geleden. Dat was al één duidelijk uh, uh, signaal. Maar het is duidelijk dat... Uh, ja, dat die enorme overweldigende meerderheid van uh, Orpans partij in het in, in, in Hongaars parlement ja, verhindert dat er uh, serieuze aanpassingen komen. En waar het voor de om gaat, is niet zich te moeien mm -hmm. met wat er in Hongarije gebeurt. Alleen na te kijken of Hongarije de regels naleeft. De regels uh, waartoe zij zichzelf heeft verbonden uh, bij het aanvaarden van de Europese verdragen. En uh, dat is blijkbaar duidelijk niet het geval. Het is in elk geval een gevaar uh, dat Hongarije die die regels, die waarden met de voeten treden. Maar dat wil hij op zo ontzettend veel terreinen dat het erop lijkt alsof hij dat gewoon in zijn achterhoofd heeft en scheidt aan Europa. Ik stap er gewoon uit, ik ga mijn land richten zoals ik dat wil. Nou, maar ik denk dat dat een zeer slechte optie is. Uh, kijk nu al naar de toestand van Hongarije, die ziet er niet uh, bepaald rooskleurig uit. Uh, rente is heel hoog, uh, deficit en de, de, de, de schuld stijgt. Uh, de economische groei is laag en, en tegelijkertijd moeten zij beroep doen op uh, leningen. Uh, ook uh, van het internationaal uh, muntfonds. Dus uh, ik zou zeggen dat uh, de beste optie uh, voor Hongarije en voor de Hongaarse burgers... in elk geval uh, um, nou, de, de, de regels na te leven die binnen de Europese Unie uh, bestaan... Uh, eerder dan te denken dat er een betere toekomst zal zijn buiten de Unie. Oké, okay, arm volk. Laten we hopen dat Orbán door de pomp gaat. Meneer Guy Verhofstadt, leider van de liberalen in Europa. Hartelijk dank. Graag gedaan. En om daar maar eens een mooi bruggetje te maken... niet alleen Hongarije gaat door de pomp misschien... maar ook de brandstof die wij allemaal zo graag in onze auto gooien. En de vraag is, hoe lang gaat dat nog? Hoe lang kunnen wij nog volop benzine, gas of diesel in de auto gooien? Nou, als het aan Shell ligt, kan dat best nog lang. Shell is een van de grootste olieconcerns ter wereld. Maar toch is de vraag hoe het zit met de brandstof van de toekomst. Hoe die er nou precies uitziet. En hoe zit het met andere energiebronnen, zoals wind, water en zon. Spelen die nog wel een rol in de toekomstscenario's scenario's zoals Shell die heeft? Dat zijn vragen die wij gaan stellen aan Ewald Bruinessen. Hij zit hier bij ons in de studio. Hartelijk welkom. U bent manager energietransitie bij Shell. Wat ben je dan? Wat doe je dan? Ja, dat is, een, dat is een hele leuke vraag om mee te beginnen natuurlijk. Wat doet een uh, manager energietransities? Als we beginnen met het woord transitie, dan gaat het over verandering. En eigenlijk, zeg maar zo'n 35 jaar geleden, na de eerste oliecrisis... is er al een verandering op gang gekomen in de wereld van energie... door te denken buiten de banen van olie alleen. En uh, inmiddels zijn we natuurlijk zijn we een heel eind gevorderd in die transitie. Aardgas is een hele grote energiebron geworden in de afgelopen 35 jaar. Maar we gaan nog verder. Want 35 jaar geleden begonnen de eerste zonnepanelen, de eerste kleine windmolens te mm -hmm. komen. En we zien daar nu dat dat volwassen industrieën aan het worden zijn. Dat, die wordt, behalve hier dan? Nee hoor, ook hier in Nederland. Ik heb zelf al inmiddels tien jaar lang zonnepanelen op mijn dak staan. Maar daarmee bent u en... toch niet meteen een grote industrie... als u het alleen op uw huis heeft. Nee, <laughs> maar zo langs zie je het natuurlijk in het landschap zie je het opkomen. Mm -hmm. En waar we in Nederland langs de dijken rijden, zien we heel veel windmolens. Uh, de molens op de Noordzee die staan wat verder, die zien we misschien wat minder. Maar je ziet het gewoon, de transitie zie je om je heen gebeuren. Maar het is nu 1,8 procent van de totale energiebehoefte. Hernieuwbare, dan hebben we het niet alleen over wind, maar ook over zonne-energie, et cetera natuurlijk. 2030 is de schatting 7 à 8 procent. Dan is het toch niet een, hoe noemde u dat, een volwassen industrie? Jawel, ik denk dat wij vanaf, bij Shell vinden wij dat vanaf 1 procent, marktaandeel, ga je al praten over een volwassen industrie. En dat komt gewoon omdat de meeste ontwikkelings... Curven, die hebben zo'n soort S-vorm. Dat begint langzaam en dan gaat het versnellen... en dan krijg je een soort exponentiële groei... tot uiteindelijk uh, verzadiging. En ook in onze termen is iets van een innovatie of een transitie... neemt gemakkelijk 30 tot 40 jaar in beslag in onze soort industrie. Oké, okay, nog heel eventjes terug naar, naar de oorspronkelijke vraag... wat ja? ik u vroeg wat u dan precies doet, ja. want we weten nu wat transitie is. En hoe managt u dat dan bij Shell? Ja, T, op de eerste plaats is het heel belangrijk om te kijken van welke technologieën zitten er in de pijplijn. En welke worden er op een vrij korte termijn, laten we zeggen in de komende vijf tot tien jaar, echt voldoende marktrijp. Mm -hmm. En laat ik een voorbeeld noemen. Uh, biobrandstoffen is eentje die is de afgelopen vier, vijf jaar op een grote schaal de markt ingekomen. En dat is een onderdeel van de transitie. U begon daar straks over tanken. Dat is nou gelieerd aan het tanken. De tweede die we nu dus heel sterk zien in opkomst is aardgas. Aardgas zit in een soort groeiversnelling met bijvoorbeeld LNG, Liquefied Natural Gas, wat overal ter wereld rondgaat. En voor Shell dan ook heel specifiek de GTL, de Gas to Liquids, waarbij we allerlei vloeibare energiedragers produceren uit aardgas. En dat zal ook een belangrijk deel zijn van die transitie. Nou, maar nog even gewoon voor ja. mij, u, u, wat, wat, u zit, wat doet u? U, ga, u? u bent dat niet zelf aan het maken. Kijkt u en zegt u uh, dit gaat het worden en dit is lucratief genoeg, je gaat zelf een beetje geld instoppen? Of uh, zegt, u, begin, staat u helemaal aan het begin van de ontwikkeling? Nee, ik sta niet aan het begin. Ik sta meer op het punt van, we hebben iets, we hebben iets ontwikkeld en hoe passen we dat toe? Dus eigenlijk een combinatie zoeken van een bepaalde technologie met een bepaalde markt. Van hoe koppel je vraag en aanbod aan elkaar. Dat is denk ik de essentie. En dan vervolgens, hoe maken we het... zo snel, zo groot mogelijk... als we weten dat het voldoende... beschikbaar is, als we weten... dat het betaalbaar is... en als we weten dat het ook acceptabel is. Met hoeveel mensen werkt u daar aan? Wij werken met een... Heel groot netwerk uh, binnen Shell. Dus de afdelingen bij Shell zijn over het algemeen heel erg klein. Mm -hmm. Maar we werken veel meer in netwerken. En ik werk veel met mensen uit onze research en development in Amsterdam. Maar hoeveel mensen zijn nu uh, 100% van hun tijd hiermee bezig? vergeleken met uh, en Als u dan dat, dat getal vergelijkt met hoeveel mensen er bij Shell werken wereldwijd? Ja, bij Shell werken wereldwijd een kleine 100.000 mensen. En ik denk dat het overgrote deel van de mensen gewoon bezig is om de dagelijkse dingen goed te doen, zoals ze die moeten doen. Mm -hmm. En dat je een voorhoede groep hebt. En dat is dus de research en development. Dat zijn mensen zoals ik. En dan praat je over enkele duizenden mensen die natuurlijk op de een of andere manier bezig zijn met innovatie en innovaties in de markt. Te Direct, of Direct of zijdelings. Direct of zijdelings. Want ja. ook natuurlijk de mensen die het product uiteindelijk bij de klanten over de aandacht brengen en over de bühne brengen... We zijn natuurlijk bezig om innovatie in de markt te zetten. Ja. Nu, nu is het belangrijk om te weten waar u nu... Uh, je kunt natuurlijk heel veel uh, mogelijkheden onderzoeken. Maar je moet je ergens een keer op richten natuurlijk. Zonne-energie en windenergie is natuurlijk altijd het ding geweest. Nou, Een paar jaar geleden uh, heeft Shell eigenlijk gezegd... nou, dat moet, daar moeten we niet meer zo heel erg op inzetten. Bij monden van uw uh, voormalige baas, Jeroen van der Veer... bij Paul Witteman, 2009 was dat. Ik heb zonnepanelen op mijn dak. Nou, dan ga je ik. Heb, ja, ik heb het uitgerekend dat ik 103 jaar oud moet worden, wil ik dat terugverdiend hebben. Ja, dat geeft dus het probleem. Maar heeft aan. u wel de goede zonnepanelen op je ja, dak? Ja hoor. Heeft u wel een groot dak? Ja, maar dat, dat ja. maakt niet uit. Want maar, dat maar, de, maar de, goed, u bagatelliseert het waarschijnlijk omdat u zegt, het levert onvoldoende op. Nee, want het probleem is van uh, zonnepanelen. Het is natuurlijk fantastisch: zon maakt elektriciteit. Maar als je dus uitrekent, hoe duur die elektriciteit is. En als je dus dan de subsidie eruit haalt, want als het groot moet worden... kan je het niet eindeloos subsidiëren als regering... dan is dat nog hele dure elektriciteit. Met andere woorden, dat is niet echt uh, rendabel. Daar moeten we niet uh, voluit op gaan inzetten. En de investeringen zijn nog niet verder uitgebouwd. Ze zijn gewoon beperkt tot wat het was, voor zover wij begrepen hebben. Is dat inmiddels, we zijn drie jaar verder, veranderd? Nou, ik denk dat uh, het inzicht uh, wel veranderd is... in de zin van als Shell hebben wij maar een heel beperkte rol in die wereld van de zonnecellen uh, en de zonne-energie. Daar kiest u zelf voor, toch? Dat zou ook zelf, een grote rol kunnen exact, spelen. Exact, daar hebben we zelf voor gekozen. We hebben dus gezegd, van, waar zijn we als Shell goed in? En uh, dat heeft dus veel meer te maken met vloeistoffen, met gas, met moleculen. Waar we niet zo goed in zijn als Shell, dat is het uh, maken van elektronen, mm -hmm. dus elektriciteit... En in dat opzicht zeggen we, we hebben gekozen uiteindelijk uh, vanuit de duurzame opties om eerst de richting op te gaan van meer de biobrandstoffen. Wat meer past bij wat denken we vandaag, wat denken we morgen, dan uh, wat is, komt ik, Het is een, een, een, een duidelijk verhaal, ik vind het ook uh, eigenlijk heel begrijpelijk. Maar het is niet precies wat meneer Van der Veer zei, die zei gewoon heel eerlijk wel, het is veel te lang, veel te duur. Het duurt veel te lang voordat het goedkoop wordt en rendabel wordt. Dat zei hij eigenlijk. Ja, en ik denk dat daar wel een kentering in komt. Want uh, wat je dus ziet, met name natuurlijk in landen als China... waar uh, toch gewerkt wordt aan goedkopere oplossingen van zonnepanelen... moet ik altijd zeggen, ik, ik ken de zonneactiviteiten van Shell al heel lang. Want Shell heeft 35 jaar in zonnepanelen gewerkt. Mm. Maar wat wij eigenlijk nooit goed genoeg zagen. Wij produceerden eigenlijk zonnepanelen voor de Europese markt. En de Europese markt, dat zijn verwende consumenten... Hè, die uh, toch het beste van het beste willen. En dat voor, weinig. Mis... Huh? voor weinig. Voor weinig. Ja, voor weinig. En dat maakt het eigenlijk niet goed mogelijk om dat soort zonnepanelen... die echt die high-tech zonnepanelen, die ik thuis ook op mijn dak heb staan... om die tegen een acceptabele prijs... want dan kom je dus op het punt van betaalbaarheid... Hmm in de markt te zetten. En ik denk dat de Chinese zonne-industrie op dit moment... die bekijkt het van de andere kant. Die maken goedkope zonnepanelen. Misschien kwalitatief nog niet de allerbeste. Maar die benaderen de markt denk ik eerder vanuit de massa. En wij in Nederland, en ik weet het ook vanuit onze research instellingen in Nederland. Wij zijn altijd trots als we het rendement van een zonnepaneel nog met een paar procent hebben opgekregen. Maar wij hadden er ook een massa-industrie van kunnen maken als, en dan spreek ik u niet per se op aan, maar mm. eigenlijk meer de overheden behalve die van Duitsland. Als we dat massaal tijdelijk uh, gesubsidieerd hadden, dan had je zelf een industrie kunnen krijgen die we nu... Die we nu hebben laten ontstaan in China. Ja, de Duitse overheid heeft niet zozeer naar rendement gekeken, maar gewoon daar ontzettend veel geld in gebomd. Omdat ze denken dat het op den duur wel wat op zal leveren. In elk geval, schone energie. Ja, nee, dat klopt. En je ziet ook waar je in Duitsland rijdt natuurlijk enorme hoeveelheden zonnepanelen staan. Waar de Duitse overheid het op dit moment een beetje moeilijk mee heeft, is dat ze nog steeds die subsidieregeling hebben, mm -hmm. maar dat de zonnepanelen niet meer uit Duitsland zelf komen. En mm. dat, is, ja, dat is een. Hun idee was altijd opgebouwd van we maken een eigen industrie. Mm -hmm. Dus eigenlijk een versterking van een toch al zwaar opkomende concurrent, China. Is dat niet een beetje zuur eigenlijk? en Een beetje niet de bedoeling vooral? Het was in ieder geval niet de bedoeling. Of ja. het zuur is, is vers 2. Want ik denk dat er toch nog steeds een heleboel research en ontwikkeling kan plaatsvinden in, in Europa... Maar de hele, het hele produceren daarvan is natuurlijk, dat zien we met heel veel producten, is de werkplaats het Verre Ooster geworden. Maar en... zegt u nu ook dat dit eigenlijk niet een, een, een volwassen uh, vervanging is voor olie op termijn? Nou, ik denk dat op de hele lange termijn maar dan praat je misschien over honderd jaar of meer dat we natuurlijk uiteindelijk zoveel als mogelijk van de zon zullen betrekken. Op, in wat voor een vorm dan ook. Volgens Nederland verzwolgen door de, door de zee. Nou, Die is dan al geen Noordzee bijheven. Dat, dat pessimisme dat deel ik niet. Maar uh, ik denk waar het om gaat in dit geval... is dat je gaat kijken naar van hoe ga je nou de overstap maken... naar een totaal energiesysteem wat voldoende energie beschikbaar heeft... wat ook voldoende betaalbaar is voor de mensen en wat we acceptabel nee, vinden. Nee, oké, okay, dat zegt u net. Dus we gaan even terug naar... u zegt dan, hoe maken we de overslag? Dat is uw transitiepositie ja. bij Shell. En hm. Shell kijkt dan naar beschikbaarheid, naar betaalbaarheid. En wat acceptabel is, is mij nog even vaag. Maar die eerste twee zijn me duidelijk. Als je kijkt naar beschikbaarheid, dan is het voor Shell heel makkelijk. Olie en gas, dat is beschikbaar. De rest moet je allemaal gaan uitvinden ja. en moeilijk over doen. Nou, dus ik kan me voorstellen een, dat ja. Shell zegt... daar blijven we voorlopig lekker mee doorgaan. Beschikbaar, of niet... Er is uh, natuurlijk nog veel meer beschikbaar dan olie en gas. Want er zijn natuurlijk ook nog kolen en nucleair. Maar er is ook wind en er is biomassa en er is zon. Het is allemaal beschikbaar. Maar de vraag is van kunnen we het beschikbaar maken in een... Tijd. De behoefte aan energie groeit. Ja, Zonne-energie zei u al 100 jaar. Nou, dat kunnen we dus voor nu afschrijven. Voor een doelstelling van Europa over in, in 2020 uh, zoveel uh, CO2-reductie dat, dat speelt dan geen rol. Dit kunnen we afschrijven nu al. Nee, Europa. maar ik denk dat we moeten uitkijken dat we ons heel erg. Vast op één onderwerp, op één vorm van energie. Oké, okay, uh, nee, want de, de, u heeft dat gezegd het over de zonne. Dus Laten we het dan het een andere bij de kop ja. pakken. Eén die bijvoorbeeld meer uh, kans van slagen heeft, waarbij het niet 100 jaar duurt voordat het een echt waar, alternatief is. En waar Shell zich dus op richt. Ja. ja, nou, ik denk dat we praten over het brede palet. Dus bijvoorbeeld aardgas. Laten we die eens eventjes nemen. Daar is naar de huidige inzichten nog voor zo'n 250 jaar aan de reserve. Aardgas is natuurlijk uh, geen klimaatneutrale brandstof. Hè, dus mm -hmm. het is nog niet volledig duurzaam. Maar van alle alternatieven en ook de schaal waarop we het kunnen brengen... is het de meest uh, robuuste. De degene die de laagste emissies heeft, de grootste beschikbaarheid... de beste betaalbaarheid. En daarmee valt hij ook ruim in het mandje van zeer acceptabel. Mm -hmm. Maar okay. zegt u met deze keus... we kiezen dus voor... Uh, het de minst slechte fossiele brandstof. die dan toch ook het, het klimaat aantast. maar dan in geringere mate. En we nemen eigenlijk afscheid van iets wat geheel alternatief is. en wat het klimaat geheel niet aantast. Nee hoor. Bijvoorbeeld bij Shell kiezen we ook heel duidelijk voor biobrandstoffen. En biobrandstoffen, dat gaat natuurlijk één op één. in ons geval dan de auto in. maar biobrandstof wordt natuurlijk ook gebruikt. voor het opwekken van elektriciteit in eh, kolencentrales. ook één op één de lucht in. Ja, maar de planten die nemen dus ook weer een op een die koolstof, ja. hè, die kool, mm -hmm. kooldioxide uit de lucht terug. En mm -hmm. daarmee hebben wij het tot klimaatneutraal gemaakt. Dus ik denk dat met het palet van aardgas en biobrandstoffen, dat we daar heel sterk zitten aan de kant van verkeer en vervoer, aan de kant van elektriciteitsopwekking, mm -hmm. aan de kant van verwarming. En, en, en daar, steek, toch... daar steek zelf op dit moment dus ook het meeste geld in voor verder onderzoek en, en verdere ontwikkeling. Nou, in aardgas, in aardgas hoef je niet zo heel veel... In nee, de biomassa bedoende ik eigenlijk. Biomassa is zeker een interessante. Ja. En omdat we met biomassa zijn we er natuurlijk nog lang niet. Wij zitten op dit moment natuurlijk heel veel met biomassa aan de plantenkant. Je mm -hmm. zou eigenlijk zou je toe willen naar de... Reststromen naar de gasstroom. Gas de stroom uit het huishouden. Bijvoorbeeld. Ja. En denk Dat je daar geen aan... landbouwareaal voor nodig? Exact. Hebt. Ja. Ja. U zei van zonne-energie uh, misschien over 100 jaar. Wat zegt u, als ik u vraag uh, wat betreft biobrandstof, uh, wat zegt u dan? Nou, over 10 jaar dan is het al uh, 20% van wat wij aan energie nodig hebben. Ja, er zijn, uh, er zijn schattingen die zeggen, als je dus kijkt naar het benodigde landbouwareaal, want je zal altijd wat landbouwareaal nodig hebben. Het komt nou helemaal uit de biohoek. Als je kijkt naar de mogelijkheden die de landbouw ons biedt, dan zeggen optimistische schattingen dat je ongeveer een kwart tot een derde van je wereldenergievoorziening uit biomassa kan halen. Dus op lange termijn? Op lange termijn. Het betekent dus altijd nog dat twee derde tot drie kwart uit andere bronnen... Maar wat is lange termijn? Die honderd jaar? Van nee, nee, de... nee, nee, dan praat je over de komende decennia. Hmm. 2050. Ja. Oké. Okay. Maar dan... Kijk, vergeet niet dat onze aarde, die krimpt natuurlijk relatief. Want we gaan met steeds meer mensen op deze planeet wonen. Van 7 naar 9 miljard. En die mensen gaan ook steeds meer gebruiken. Dus als je energiebehoefte in de komende 40 jaar gaat verdrievoudigen. Dan krimpt de aarde natuurlijk relatief. Mm -hmm. Ten opzichte van wat, wat je ervan dan kan krijgen. De, de, de, de, nou, Ik ben bijvoorbeeld nu geloof ik een beetje dom, maar dat snap ik niet. Het, het procentuele aandeel van bijvoorbeeld biobrandstoffen. Als je zegt van wij kunnen dat op 30% hebben bij een wereldbevolking van 9 miljard. Ja. Dus nu zou het in principe meer kunnen zijn. Maar ah, okay. ja. de bevolking ja. neemt toe. Ja. Nu hebben wij jaren geleden hebben we een speciale uitzending gemaakt van de VPRO. Live vanuit het ECN in Petten. En daar was u ook. En toen was het onderwerp dus de waterstof-economie, dat was wat er aankwam. We gaan nu even niet verder technieken, we hebben geen tijd voor. Maar dat was het helemaal, en daar kwam het enige vuil wat eruit kwam... niet eens vuil, was schoon water. Waterdamp. Want, wat je gewoon ja, drinken, drinken, ja. drinken. Ja, waterdamp, gecondenseerd. Um, daar hoor je helemaal niks meer van. Ik heb wel eens gelezen dat het eigenlijk een beetje uit beeld is... Ja, dat is, dat is heel leuk dat u dat zegt. Wij hebben toevallig twee weken geleden een energieontbijt georganiseerd op ons laboratorium in Amsterdam. En dat was helemaal gewijd aan, aan waterstof en waterstoftechnologie. Het is zeker niet weg. Het is een beetje uit de aandacht geweest. Het is uit de aandacht geweest omdat met name de accu's en het opladen van een auto aan een, aan een stekker en een stopcontact. Mm -hmm. Dat heeft heel veel laten we zeggen, media-aandacht getrokken. Het is een beetje een hype geweest. Natuurlijk ook omdat dat ook echt over uh, beschikbaarheid... veel eerder voorhanden was dan... Die waterstof dat is niet zo makkelijk zomaar 1, 2, 3 Dat klopt, maar produceren. ik weet niet of u bekend bent met het feit... dat er inmiddels in de Amsterdamse grachten een rondvaartboot rondvaart op waterstof. Dat ja, er reed toen dat tijd, 15 jaar geleden al een bus rond in Amsterdam ja, daarop. Daar hebben we één bus en één rondvaartboot, ja. joepie. Ja. Maar het probleem ja, dat was dat het, het massaal uh, uh, milieuneutraal uh, produceren daarvan. B, nog veel belangrijker misschien wel, de opslag. Dat was een groot technisch probleem. En daar is men niet uitgekomen, toch, uiteindelijk? Tot nou, nu toe. Ik zou willen beginnen met A, de hele hoge kosten. Het is gewoon nog onbetaalbaar. Ja. Uh, technisch denk ik dat met waterstof... is het een relatief simpele oplossing. Hm. Alleen de brandstofcel die in de auto gaat... dat is nog een vrij dure oplossing. Ja. En de hele distributieapparaat hebben we gewoon nog niet. Wanneer is dat een volwassen... nogmaals dezelfde vraag, maar nu ja. over waterstof... wanneer is het nu een volwassen alternatief... voor olie en aardgas? Ja. Ik denk dat wat dat betreft de jury nog steeds uit is. Het kan zijn dat waterstof een hele grote winnaar wordt. Het kan zijn dat de batterijtechnologie een grote winnaar wordt. Het ja, Opslag. Dus daar zijn nog heel wat technische uitdagingen. En ik denk dat in de komende tien jaar... die race wel zo'n beetje gaat... Uh, het zijn veel technische duidelijk. uitdagingen natuurlijk... maar het gaat ook altijd om, om de goede wil. Is het zo dat voor een bedrijf als Shell... uiteindelijk altijd rendementleidend zal zijn... om te kijken waar ze hun geld voor onderzoek en ontwikkeling... uiteindelijk in gaan steken? En zou het dan... Uh, nou, dat is eigenlijk eerst de vraag... Ja, met een nootje is, uh, dat je anders gauw weg bent. bent, is, is altijd leidend. Ja, ik kom zelf uh, uit de hoek van verkoop en marketing bij Shell. En ik zeg altijd, bij mij is de klant koning. En wat de klant uiteindelijk wil hebben... Is het altijd de schuld van de klant? Nee, het is niet de schuld. Wat de, klant, de klant heeft altijd gelijk in die zin. Mm -hmm. Dus wat de klant wil hebben, dat gaan we voor hem maken. Mm -hmm. En dat, dat betekent dus dat die klant die moet het product willen hebben. Hij moet het product vertrouwen. Hij moet bereid zijn om de prijs ervoor te, te betalen maar die precies, ervoor staat. Dat begrijp ik. Maar daarom zeg ik, ik vraag dat natuurlijk... Sommige oplossingen om de boer wat schoner te doen... kunnen wat duur uitvallen. Het zou zo kunnen zijn dat er, iets om, dat er iets is op korte termijn... waardoor Shell zou kunnen zeggen... dan hoeven wij op de Noordpool bijvoorbeeld niet te gaan boren... want we hebben nu iets. Het is wel wat duurder. Maar toch gaan wij dit doen omdat we op dit moment... dat is zo heerlijk, een regering hebben die bereid is... om daar ook eens wat geld in te steken. Dit klinkt als een krankzinnige toekomstdroom, maar... Ik bedoel, zou het denkbaar zijn voor Shell? Dat ze zeggen, dan maar iets duurder... maar hier helpen we in elk geval mee de aarde een beetje schoner te houden. Nou, maar dat gebeurt ook. Ik bedoel, dat gebeurt bijvoorbeeld met biobrandstoffen... die nog wat duurder zijn dan fossiele brandstoffen. We hebben als Shell een deelname in een windpark op de Noordzee. Wat in principe ook duurdere elektriciteit oplevert dan de gewone. Dus het gebeurt wel. En met dingen als subsidies of verplichtingen of het bijmengen in een groter geheel... kun je natuurlijk proberen die transitie wat uit te strekken. Want wat je eigenlijk doet met de transitie... is dat je twee systemen naast elkaar hebt. Je hebt een oud systeem mm -hmm. en je probeert naar een nieuw systeem te migreren. Ja. En een van de kenmerken is dat je altijd een beetje zit... met het probleem van de dubbele lasten. Mm -hmm. En je moet dus een generatie hebben... En over dat soort termijnen praten we dan. Die bereid is die dubbele lasten min of meer voor zijn rekening te maar nemen. Maar denkt u niet dat op dit soort ontwikkelingen. en dit soort policies van uw bedrijf. een enorme grote druk steeds meer komt te staan? We willen namelijk qua fossiele brandstof. niet afhankelijk blijven van Rusland. We zitten met het toestand in het Midden-Oosten. nu weer de straat van Hormuz die misschien dicht gaat of niet. Maar dan is er weer een ander conflict. De conflicten nemen wel toe. Neemt de druk niet toe op uw bedrijf. en de andere, u bent niet de enige. om alternatieven versneld te ontwikkelen? Ja. Het, het sentiment is natuurlijk altijd groot om jezelf onafhankelijk te maken van welk ander land dan ook. In die zin hebben wij natuurlijk in Nederland de zeer luxe positie tot nu toe nog van de grote aardgasbel in Groningen. Dat geeft ons toch het een maakt soort je lui, hè, een hè? Beetje. nou dat risico zit er wel in. Het maar maakt het het in ieder geval. bel. Ja, nee, dat is gelukkig gaat hij nog een tijdje mee, oh. maar het maakt het in ieder geval mogelijk dat wij in Nederland relatief gemakkelijk nee tegen allerlei dingen kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar is het eigenlijk ook niet uw taak, want u heeft als, als, als Shell, als lobbygroep, best macht om de politici ook eens wakker te schudden en te zeggen... jongens, kom eens met wat extra regels, dwing ons eens. Help nou ons ja. eens eventjes om dingen te doen die we anders misschien uit onszelf niet doen, omdat het niet genoeg oplevert. Ja, nou, en laat ik daar een, een belangrijk voorbeeld van noemen. Als Shell ondersteunen wij je in het bijzonder een hele goede prijs voor de emissie van CO2. En dus de belangrijkste klimaatemissie is CO2. Waarom gebeuren er relatief weinig oplossingen... aan de kant van de CO2-vermindering? Omdat er geen goede marktprijs is. En als Shell hebben we gezegd... als je nou ergens een sleutel wil hebben... dan moet je zorgen dat er een goed marktsysteem komt... wat de CO2-prijs in leven roept. En Met andere investeren. woorden, overheid, doet er eens wat aan. Kom met duidelijke regels, zodat iedereen weet waar hij zich aan moet houden. Dat is, dat is denk ik een heel belangrijk punt. En, maar dat kan een nationale overheid niet doen. Hè? Daar een brief heb je, daar van de industrie, al... zoals over de eurocrisis. Die zou er moeten komen misschien. Van een, de wat... ondernemers, een brief. Een brief? Ga dit doen. Ga dit echt doen, overheid. Een, denk... brandstofbrief. Ja, ja, een brandstofbrief. Ja, een brandstofbrief. Ik denk dat dat soort brieven er eigenlijk al, al heel lang ligt en al heel lang is. Oké. Okay. Uh. Okay. Goed. Ewald Bruinessen. Hij is, wat was het ook alweer, manager energietransitie heet het bij Shell. Hartelijk bedankt. Dank u wel. We zijn zo meteen terug met Klinkende Munt. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. vrijdagmiddag live. Pieter Winsemius, oud-VVD-minister, over zijn partij en over Johan Kruijf. Actrice Yvonne van den Hurk als gastrecent. de column van Justus van Oel... de sportwerk van Frits Barend en live muziek van Voicemail.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 Dit is Radio 1.